Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chavez. Volgens de grondwet moet er bij afwezigheid van de president binnen 30 dagen verkiezingen worden gehouden. Chavez overleed op 5 maart, dus volgens de oppositie wordt de officiële termijn niet gehaald. Maar anderen zeggen dat wordt geteld vanaf het moment van de inauguratie van de interim-president. In de drie noordelijke provincies kan het door natte sneeuw of ijzel glad zijn. Gisteravond laat zijn strooiwagens de weg opgegaan. De temperatuur is in het noorden onder nul en er is kans op ijzel. Later vandaag kan ook de rest van het land te maken krijgen met winterse neerslag. In Mexico is een regionale minister van toerisme bij een aanslag gedood. Hij werd in zijn auto klemgereden en onder vuur genomen. Hij was pas tien dagen in functie. Hij was eerder oprichter van een bedrijf dat onder meer grote vakantieresorts bouwt. Mogelijk heeft de aanslag daarmee te maken. President Peña Nieto heeft de aanslag scherp veroordeeld. De Groningse oud-wethouder en grondlegger van het nieuwe Groninger Museum, Ypke Gietema, is overleden. De PvdA was al een tijd ziek. Hij was jarenlang wethouder in Groningen en haalde architecten naar de stad om de verpaupering tegen te gaan. Ypke Gietema was 71 jaar. Honderden mensen hebben in Peru naakt geprotesteerd. De betogers wilden zo laten zien hoe kwetsbaar ze zijn als fietser in het verkeer. Ze vinden dat er meer fietspaden moeten komen in Peru. In de miljoenenstad Lima zijn er amper fietspaden... en gebeuren er 2500 ongelukken per jaar met fietsers. In de top van de eredivisie kunnen Ajax en Feyenoord vanmiddag goede zaken doen... na het verlies van PSV tegen Heerenveen. Als Ajax thuis wint van Pekswolle nemen de Amsterdammers de eerste plek over van PSV. Als Feyenoord van Roda wint... komt de ploeg net als PSV op 53 punten. Het weer in het noorden kans op sneeuw of natte sneeuw... Later vandaag ook in het zuiden weer. temperatuur is zo rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Erwin Olaf.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 Ik reis langs de rafelranden van Nederland. Vanavond in de grens naar Brabant. Op zoek naar de laatste grenswacht. Op jacht naar dieven, stropers en smokkelaars. Vanavond om tien voor half negen. Bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. BN, BNN, start. Amen. Het is 4 minuten over 6. je luistert naar start hier op deze zondagochtend 10 februari 2013. 10 maart, het is 10 maart, ik weet het, excuus. Februari ligt achter ons, maar het lijkt wel februari. Want ik weet niet of je al de gordijnen open hebt gedaan, of misschien lig je nog wel gewoon lekker warm in je bed. Maar als je ze open doet en je woont een beetje in het noorden, dan zie je dat er een klein laagje sneeuw ligt op je auto. Je hoeft niet per se te krabben, maar je moet ze wel even afvegen. Nee, het is gaan sneeuwen en het kan ook een beetje glibberig zijn buiten. Dus als je de weg op gaat, of misschien zit je al de weg op, op de weg... dan past daar een beetje voor op. Het kan glad zijn. Zometeen gaan we praten over wielrennen. Er is er toch een partij veel gebeurd deze week op wielrengebied. We hebben natuurlijk Boogert gehad die uh, bekend heeft dat hij doping heeft gebruikt. Wat een verrassing! <laughs> en we hebben Breuking, die echt woedend was. Maar hij is ondertussen ook gewoon gefietst. Parijs-Nice. En daar is vandaag de laatste dag van... Maak we nog een beetje kans op een leuke overwinning. En uh, hoe gaat het nu met Robert Geesing? Die is afgestapt in parijs niet. Dat soort dingen vragen we zo meteen aan Leon Guijer van het hetiskoers.nl. Ferdinand, die uh, slaat een weekje over. Die ligt lekker in zijn bed. En gelijk heeft hij. Maar je hoort zo meteen wel van Bart van Kijkcijfer Bingo. Waar je naar moet gaan kijken. En ik keek net in de spiegel. Ik zat met je mijn tanden te poetsen. En ik dacht van verrek, Luc. Je mag wel een keer naar de kapper. Nou, nu allemaal. En in de salon gebeurt er dan vaak meer dan die dode punten knippen. De laatste roddels en nieuwtjes worden daar ook doorgenomen. En Sophie van BNN University die wilde weten of dat ook gebeurt bij de celebrity kapper Hani. Hij knipt veel BN'ers, waaronder ook de mannen van het Nederlands elftal. En ze ging op zoek naar roddels. Hoi Hani, we zijn hier in jouw kappersalon. En ik ben hier helemaal naartoe gekomen. En nu wil ik wel weten wat het geheim is van, van jou als kapper: mijn geheim. Jouw geheim is uh, de kwaliteiten die ik uh, aan mijn klanten geef. En krijg je er ook nog veel voor terug? Ja. ja? Leuke verhalen? Veel intieme verhalen ook, over alles. Relaties, uh, gebeurtenissen. Wat in de salon wordt gesproken, blijft in de salon hè? Maar ik ben nu in de salon hè? Ja, maar je hebt hier een radiotje bij je. En is er nou een groot verschil tussen het knippen van deze jongeman en, en bijvoorbeeld een, <lacht> een, een, een, een celebrity? Of valt het eigenlijk wel mee? Het zijn gewoon allemaal het zijn allemaal gewoon mensen en klant is klant. Maar ze zijn niet meer, veel meer eisende bijvoorbeeld? Nee, nee. Nee? De meeste klanten, de meeste bekende Nederlanders of gewoon andere bekende ja. sterren, die zien het bij anderen, bij ook gewoon klanten die niet bekend zijn. En nu uh, loop ik mee naar de kofferstoel, zodat uh... We gaan zien hoe Mimoen geknipt wordt. Het is echt zijn vak en ik moet hem daar blind vertrouwen. Als hij zegt dat het mij het beste staat, dan geloof ik hem. Want ik heb gezien wat hij met andere, andere mensen doet. En dat staat ook altijd goed. We hebben het over van alles en nog wat. Ik heb hem over mijn affaire verteld met Maxima. Maar niemand gelooft nou, dat. Dan gelooft niemand het. Ik heb hem verteld over jou en Paul de Leeuw. Hé, hey, <lacht> nee, Hij is echt 100% heteron. Hij moet af en toe de vrouw van zich afslaan. Dat weet hij zelf ook. Zeker als zijn foto van Beckham. Hoe vind je het geworden? Vrij ja, vind het heel goed geworden. Het is alweer zes uur en uh, de kapsaal ontsluit. De echte roddels heb ik niet gehoord, maar uh, het is me zeker niet tegengevallen. Ja. Op dit moment is het uh, Where the Wild Things Are festival bezig in Zeewolde. In een bungalowpark daar. Iedereen slaapt nu nog, maar Moses en de Firstborn die hebben opgetreden. dus speelden ze op het uh, Where the Wild Things Are festival. Nieuw festival is dat op een bungalowterrein in Zeewolde. Dat klinkt niet heel spectaculair, maar ga er maar vanuit dat als het sneeuwt en nat regent... dat het dan prettig is als je een bungalowje hebt. Inderdaad, nat regent. Elf minuten over zes. Voetbalderbies heb je in alle soorten en maten. Zo heb je El Classico met Real Madrid en Barcelona. En de Eredivisie heeft Ajax tegen Feyenoord... En Veenendaal heeft de rooien van Dovo en de blauwen van GVVV. Die ploegen die staan letterlijk lijnrecht tegenover elkaar... met enkel een parkeerplaats tussen die twee clubs. En om nog meer te imponeren heeft GVVV als eerste amateurclub ooit... een supportersbus aangeschaft. Daan is van BNN University nieuw... en was aanwezig bij de feestelijke onthulling. De sfeer zit er goed in op Sportpark Panhuis in Venendaal, Met aan de ene kant de amateurclub Dovo en aan de andere kant de amateurclub GVVV. Uh, we zijn trots op onze club. Uh, we gaan altijd mee. Er gaan zoveel mensen mee. Dat kost heel veel zin als je, als je dat huurt. En we hebben zoveel mensen in de vereniging die het onderhoud kunnen doen en die kunnen helpen. En toen hebben we besloten om het zelf te doen. Het begint het toch echt het vuurwerk, wordt de lucht ingestoken, de bus komt aanrijden. Met uh, ja, alle jeugdige spelertjes ervoor met uh, natuurlijk blauw-witte vlaggen en een aantal uh, auto's ervoor. En uh, ja, de supporters die zijn hier natuurlijk uh, dolblij om. Het ziet er fantastisch uit dat er zoveel uh, aandacht wordt gegeven. Het is natuurlijk iets wat ze zelf uh, voor elkaar gekregen hebben door supporters en sponsoren. Michiel van der Valk, aanvoerder van het eerste van GVVV. Wat staat er een mooie bus bij jullie voor? Ja, het is toch fantastisch. Ik denk dat je als topklasse club hier zeker trots op mag zijn... dat je zo'n supportersbus hebt. Ja, fantastisch. Prachtig. Bijna, ja. Moet ik ja, zeker. wat is dat? Uh, dit is gewoon helemaal af, hè? Ja. ja. Het ziet er goed uit. Een mooie blauw-witte dubbeldekker. Nou, het past helemaal bij de club. Hè. Met hoeveel man kunnen jullie hier nou naar ja, uitwedstrijden is gaan? Ja, is iets van 75, 375 ja. 73, 75 man. 75 man. Nou, meneer de buschauffeur helemaal gekleed in het blauw-wit van GVV. Ziet er mooi uit zo'n bus, hè? Ja, dit is echt uh, iets unieks in, in de voetbalwereld. Dat een club een eigen voetbalbus heeft voor zijn eigen supporters. Er zijn geruchten dat bij de eerstvolgende uh, ontmoeting tussen Dovo en GVV... wanneer die ook mag komen, dat de supporters van GVV... De supportersbus pakken om ja deze, wat zal het zijn, de 5, 6 meter te overbruggen. Ja klopt. We gaan uh, uh, zeker als we deze moeten voetballen, gaan we met onze eigen bus er naartoe. Dus we moeten inderdaad de weg oversteken. Dat is, uh... Ja, een kleine 10 meter. Ik denk dat wij een klein rondje over de parkeerplaats zullen rijden... Zeg maar, om onze supporters aan de overkant af te zetten. Want ze willen ook weer terug in de kantine om hier een biertje te drinken. Want ja, het aan de bier aan de overkant is nooit zo lekker als bij je eigen thuis. Ik is niet echt stoer om, maar uh, dat is toch wel even een ooguitsteken, denk ik. Als je ziet, als wij uh, zo net allemaal buiten staan... Hè, dat het boven door het raam zitten te kijken vanuit de uh, kantine... Ja, dan uh, is dat wel leuk voor onze kamer natuurlijk. En uh, daar je ze het ook wel even van hoog uit. En ja, als ze het ons kunnen, weet ik niet. Maar uh, ja, voorlopig hebben wij het en uh, zijn we ze weer een stap voor. Daar gaat het om. Balen of zoiets van. Uh, Doe niet zo overdreven. Oh nee, dat uh, is prima gedaan. Dus uh, goede actie. Je gunt het ze wel. Jawel, weet je. Beetje. Ja, niet al te veel. Hè? Punten worden verdiend uh, op het veld. En met een, met een bus ga ik een kampioen worden. Ja, zo is het toch wel een klein beetje, nou, een klein beetje haat en nijt. Een beetje gezonde strijd tussen GVVV en Dovo. Uit Veenendaal komen ze. Ik, ik, ik ben voor Twente ik heb ik al een keertje verteld. Maar ik heb niet echt een enorme hekel aan een andere ploeg ofzo. Dus niet dat ik Ajax haat of zo. Er zijn toch genoeg mensen die wel een hekel hebben aan een andere ploeg. Ja, FC Utrecht. Ja. <lacht> Gewoon wat ze altijd zo haat op ons. Ajax. M mensen zijn fan van Ajax, maar ze weten echt niet echt wat het uh, inhoudt. Laat zeggen. Wat, welke spelen ze spelen en ze zijn er te, te makkelijk over. Nou, ik zie Ajax liever niet winnen. Heerenveen. En daar heb ik geen ekel aan. Vind ik een leuke club, maar uh, ze hoeven niet te winnen van Groningen in ieder geval. Maar ik ben minder gek op uh, Feyenoord en PSV trouwens. Nou, haat vind ik uh, een beetje overdreven als je het over voetbal hebt, maar uh, ik, heb lieve, ik, heb, ik zie ze liever verliezen. Ajax ah, uiteraard. Daar heeft iedereen een ekel aan. Uh, als ik zeg 0-10 is dat genoeg? Ik ben altijd voor de winnaar. Feyenoord natuurlijk. Nou, uh, het zijn van die uh, voetballers die niet echt goed kunnen voetballen. PSV omdat ze een heel slecht team hebben. En de voetballers zijn allemaal aanstellers. En um, ze gaan Janko krijgt ze een klein strapje. Feyenoord in Rotterdam. Real Madrid. Ja, omdat één speler daar speelde waar ik aan uh, heb is uh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. het recht? Omdat mijn opa dat tegen mijn vader heeft gezegd. En mijn vader tegen mij. Nee, maar ik, ben niet, ik ken niet zo heel veel van voetbal. Dus uh, ik ben Belg, hm, Ik heb een uh, buurman en die is uh, een enorme Feyenoord-fan. En die loopt zich met een, met een grote glimlach rond zodra PSV of, Feyenoord, of, zodra PSV of, of Ajax hebben verloren. Dan is, echt, dan is zijn dag echt compleet. Dan, dan, dan, je voelt de glimlach door de muren heen, zo is het. Vandaag is het finale dag van Parijs-Nies. En de afgelopen week is er natuurlijk enorm veel gedoe geweest met de wielrenners hier uit eigen land. Hoog tijd om even bij te praten met Leon Gaier van het hetiskoers.nl. Leon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, wat een weekje hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Ik heb het rustiger <laughs> meegemaakt. Ja, um, wat was het eerste moment... wat dacht jij toen jij hoorde Boog het gaat bekennen? Je las dat misschien wel in de krant... of je zag het op internet volgens mij op woensdagochtend. Wat, wat, wat dacht je? Wat dacht ik? Ja, ik dacht het is onvermijdelijk Het zat er zo aan te komen... Uh, het, het was een soort, uh, zoals je weet, dat tweede paasdag op de eerste paasdag volgt. Zo duidelijk was het. Ja, ja, want iedereen wist het eigenlijk al uh, dat hij doping had gebruikt. Of in ieder geval, daar, daar kon hij eigenlijk niet meer omheen. En nu ging hij toch maar bekennen. Heb je het uh, uh, allemaal gelezen en bekeken, wat hij heeft verteld? Ja, ja ik, heb het, ik heb het gezien uiteraard. Want ik was toch wel benieuwd in welke mate van detail dat hij het zou vertellen. Ja, dat viel er een beetje tegen, wat mij betreft. Ja, want hij heeft eigenlijk... Niet zo heel verschrikkelijk veel gezegd. Hè. Hij heeft eigenlijk gewoon gezegd: ja, oké, okay, ik heb doping gebruikt. Maar ik zeg niet wanneer. Nou ja, tussen 1997 en 2007. Maar welke wedstrijden en zo, dat zeg ik allemaal niet. En ik zeg ook niet wie me heeft geholpen. En verder zeg ik helemaal niks. Nee, nee. En ik, ik, ik las zelfs mensen die vonden dat hij zich eigenlijk nog verder in de nest had uh, gewerkt. Mm -hmm. Omdat hij zo weinig vertelde. Want hij laat het nu helemaal in het midden. Hij noemt geen namen en inderdaad geen wedstrijden. Dus dit gaat nog best uh, even dooretteren als hij pech heeft. Ja. En dan uh, zit hij eigenlijk weer in hetzelfde schuitje straks. Ja, dan moet hij eigenlijk weer opnieuw een bekentenis doen. Alleen dan uh, nog moet hij gewoon wat meer gaan vertellen. Een, een bekentenis over een bekentenis. Plezier. Ja. Is, zijn we niet een beetje te streng voor hem dan? Want eh, God, hij heeft het nu gezegd en uh, dat is ook wel uh, nobel natuurlijk. Dan, uh, dan, dan moet je ook maar overheen stappen. Ja, nou, ja daar ben ik het ook wel een beetje mee eens hoor. Ik bedoel, uh, tuurlijk, uh, hij moest het gaan vertellen. Het was echt onvermijdelijk dat hij dat er iets over ging vertellen. Uh, maar aan de andere kant, ja, we, we zaten natuurlijk ook wel echt uh, heel erg op, uh, op zijn buik te drukken met onze knieën. Mm -hmm. uh, tot het eruit zou komen. Uh, dus misschien moeten we ook even met rust laten. Want die jongen heeft natuurlijk wel echt een enorme drempel moeten nemen om dit al uh, te vertellen. Ja. Yeah. En uh, soms dan, dan krijg ik mezelf verder in de arm van. Is het nou echt waar dat Lance Armstrong en Michael Brok ter al die andere de afgelopen maanden de niet hebben bekend? Want een jaar geleden hadden we dit natuurlijk nooit kunnen denken. Dus eigenlijk... ...moeten we misschien ook maar eens gewoon blij zijn dat het, dat het eruit komt bij een heleboel van die gasten. En nou, dat het heel langzaam gaat, moeten we misschien wel voor lief nemen. Ja, precies. Want, want eigenlijk hadden we inderdaad... Eh, ...wat je zegt, ja, vorig jaar had je niet kunnen bedenken dat, er, dat dit soort bekentenissen zouden worden gedaan. En nu begint het bijna begint het haast normaal te worden. Nou ja, dat, dat, dat realiseerde ik me afgelopen week ook. Ik was geloof ik één dag waarop er geen dopingbekend is op dan hm. Dat ik het een beetje een saaie dag vond. Ik dacht: hé, hey, we hebben geen dopingbekend. Ja. En dus zover zijn we al. Zijn wij uh, Nederlanders niet een beetje de braafste, braafste kindjes van de klas? Want uh, wij bekennen alles maar. En een hele grote groep met Rabo-renners die hebben allemaal bekend. Maar al die, uh, die Italianen en Spanjaarden en weet ik veel wat en zo. die natuurlijk ook gebruikt hebben, dat kan niet anders. die, ja. uh, die houden lekker hun mond dicht. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat blijkt heel stil in, in Italië, België en uh, Spanje. Ja, waar ligt dat aan? Hè? Ik, ik kan dat niet zo goed uh, uh, benoemen, maar ik denk dat het iets te maken heeft met, met de katholieke cultuur daar. Hè. Dat het toch een beetje is van, uh, nou, uh, je mag straks een keer biechten en dan is het over. Mm -hmm. uh, terwijl we in Nederland natuurlijk heel Calvinistisch zijn. naar kijken want je hebt iets van het gedaan, je moet het vertellen, je moet er boete voor doen. Uh, dus ja, we zijn inderdaad een beetje in het trafie, jongetje van de klas en ik denk dat we dat in de uitslagen de komende maanden ook wel een beetje gaan terugzien. Het is een illusie om te denken dat we uh, dat oping naar uh, de peloton is vervlenen. Ja. Uh, en en ik, ik heb een beetje het vermoeden dat de Spanjaarden, Italianen en Belgen weer uh, op hun oude niveau zijn en dat de Nederlanders een beetje achterblijven. Ja, denk je dat want wij wij, wij wat Nederlanders kunnen nu. En ik denk ook dat ze het ook echt daadwerkelijk niet willen. Want ik, ja, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik geloof uh, zo'n zo Lars Boom en Robert Gezing, die echt woedend zijn dat dit allemaal nu gebeurt. En dat, dat, dat zij zeggen. ik heb het nooit gebruikt, je mag me checken op alles. Ik geloof hem wel op een of andere manier. Ja, ik, ja. Ik, ik geloof ze ook hoor, maar dan moet ik ook eerlijk, eerlijk zeggen dat ik een aantal jaren terug Michael het ook geloofde. Dus wat dat betreft kan die, uh, die waarneming nogal veranderen in een paar jaar tijd. Ja. Maar ik, ik geloof inderdaad wel dat er, dat er heel veel aan gedaan wordt. En, en natuurlijk het biologisch paspoort helpt ook wel mee om de sport schooner te krijgen. Alleen ik, ik denk, er gaat zoveel geld in om. En het is, het, het is een sport met een cultuur van doping, die gewoon al honderd jaar op die manier functioneert, ja. Ja, dat is niet van de ene op de andere dag te nee. Ja, ik, ik, uh, ik uh, geloofde bijvoorbeeld een, een contador, toen hij het had over uh, 0,00007 0,0007 000, uh, procent van, uh, van dat, uh, wat, wat, wat had hij ook weer gehad? Uh, ja, Klein Buterrol. inderdaad, ja, wat hij in een biefstukje. Ik geloofde hem wel, ik dacht van, ja, het zou kunnen, besmet vlees, daar hoor je wel eens wat van en zo, maar nu geloof ik hem ineens niet meer. Nee, nou ja, ik, ik had eerlijk gezegd al mijn twijfels toen bleek dat er restjes van een of andere plastic uh, ook waren gevonden in zijn, uh, in zijn uh, urine. Mm -hmm. uh, dus toen dacht ik, hé, hey, wacht even, hoe komt dat plastic nou... Uh, <laughs> waar die kleine boete ook zat? Ja. Yeah. Uh, nee, ja, weet je, dat, dat is precies wat je zegt, hè. Je, je, je gelooft iemand totdat het tegendeel uh, bewezen is... Maar soms wordt de vermoeders wel zo sterk dat je denkt van. Hmm. Ja, het kan bijna niet anders. Hoe is de hoe is de, de, de, de stemming een beetje op het is Want jullie schrijven er veel over en ook gelukkig over het gewone wielrennen nog. Maar hoe is, is, hoe is de verdeling? Zijn mensen teleurgesteld, al jouw columnisten, of, of is er ook wel zoiets van, nou goed dat dit wordt verteld? Ja, de, de stemming is eigenlijk uh, verdeeld. Want uh, ook, ook uh, op het is Koers heb je, heb je meerdere kampen. En mensen die vinden dat alles nu naar buiten moet en dat het goed is uh, dat dit mm -hmm. gebeurt. Maar ook de mensen die vinden dat we, dat we die, uh, die doping veel te hard aanpakken. Uh, uiteraard dat iedereen een tweede kans verdient. Uh, nou ja, ook op Redditskoers uh, uh, kunnen we daar een hele avond over discussiëren zonder dat we het met elkaar eens zijn. Ja. Hm. Ja. Maar goed, we houden wel heel erg van die sport. Dus uh, het, het is niet zo dat we nu denken, we gaan geen wielrennen meer kijken. Nee, nee, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. En dat vind ik ook wel raar als mensen nu zeggen, van ja we moeten het maar niet meer gaan volgen. Dat is, dat, juist nu moet je het gaan volgen natuurlijk. Dat is, uh, ja, daar heb ik het helemaal mee eens. interessante periode. Laten ja. we het ook een beetje gaan volgen, want er is een, een mooie wedstrijd. Parijs-Nice, dat, dat is nogal een, een koers, hè? Zeker, zeker. Ja, dat is een koers. Als je die kan winnen, dan, uh, dan kan je in theorie ook de Tour winnen. Ja, en wie gaat hem winnen? Uh, Richie Porte, een, een Australië. Ja, dat, dat is niet een naam waar, waarvan jij waarschijnlijk zegt, goh, Richie Port. Nee ja, eh, volgens mij heb je hem vorig jaar, vorig jaar toen we elkaar al een keer spraken, heb je hem misschien wel eens een keer voorbij laten komen, maar nou, wie, wie, wat, wat is het voor een jongen? Ja, het is eigenlijk een knecht van, van Wiggins en Froome bij, bij Team Sky. Ja. Uh, een hele, hele goede klimmer, maar typisch zo'n klimmer zoals je vroeger in de ploeg van Armstrong ook een aantal had. Die kunnen dan tot driekwart van de berg heel hard naar boven rijden en dan moet een kopman het afmaken. En, uh, ja, dat zijn van die mensen waarvan je niet vermoedt dat ze ook nog zelf kunnen winnen. Hm. Maar uh, dat kan deze jongen dus ineens ook. Oké, okay, dus hij, uh, hij, hij, hij koers lekker. Maar betekent dat dan ook, want hij fietst voor Sky, hè, nog steeds. Ja. Het betekent dat dat, dat dat Sky dan zometeen drie potentiële tourwinnaars in hun gelederen uh, heeft? Want uh, dan heb je, hebben ze Wiggings, Froome en deze Porter. Ja, ja nou ja, ja, je zou kunnen zeggen dat het zo is. Maar ik denk toch dat die ploeg uh, in de Tour hun geld op Froome gaat zetten. ...en een Giro op, op Wiggins en dat hij, dat hij portaal gewoon netjes moet, moet helpen, moet knechten. Dus uh, ja, in theorie misschien als hij volgend jaar naar een andere ploeg overstapt... ...dat hij dan zijn eigen kans mag rijden. Maar je ziet eigenlijk aan die knechten van Armstrong vroeger... ...dat op het moment dat ze voor hun eigen kans gingen rijden... ...dan kon het ineens niet meer. Nee. Dus dan hadden ze toch zo'n sterke kopman nodig. ja Nu uh, had ik wel, uh, nou niet mijn geld gezet... ...maar ik had wel een mooie hoop voor Robert Geesing bijvoorbeeld. Dat zou wel, ik dacht van nou, dat Parijs niet, dat, dat, dat, dat, dat ligt hem wel. Lees ik ineens op internet dat hij is, dat hij is afgestapt? Ja, ja, ik had ook goede hoop, net als jij. Ja? ja hij is afgestapt. Hij was, hij was ziek. Hij was uh, op een gegeven moment op, uh, op woensdag al, al niet lekker. En op donderdag al, al helemaal niet. En uh, nou ja, gisteren uh, stapte hij zelfs af. Uh, ja, ik denk dat, ik een beetje, uh, dat, hij, dat hij met een uh, griepje of iets dergelijks onder de leden die, die koers in is gegaan. Hij heeft het nog wel geprobeerd hoor, want hij heeft twee, uh, met twee etappes op het einde. Is hij uh, alleen weggesprongen, mm -hmm. ja, twee keer werd hij teruggepakt. Er zit, het, er zit wel een bepaald vuur in hem dat hij het wil laten zien dit jaar, maar het is nog niet gelukt. Nee. Vandaag laatste etappe van Parijs-Nice. Uh, ga, gaat die Porsche ook winnen, de etappe? Of is het toch iemand anders die... Uh... Nou, ik denk dat iemand anders wint. En we hebben nog een kans. We hebben Lieve Westra, die staat derde in het algemeen klassement. Oh ja. uh, we rijden een tijdrit vandaag. Dus dat, Westra is een tijdrijder. Dus er is nog een kansje dat Lieve Westra die Porsche voorbij gaat rijden. Hm. Maar mijn gevoel zegt dat die Port gewoon uh, wint. We gaan duimen voor Lieve Westra. Dat zou mooi zijn als je hier gewoon een goede tijdrit rijdt en dat hij hem dan voorbij knalt. Maar uh, we, we zetten ons geld in op Richard Porter. Dankjewel Leon. En uh, we lezen het verder allemaal op hetiskoers.nl. Oké, okay, dankjewel Luke. Ik vind dat je hem altijd helemaal uit moet laten lopen. Want uh, dat laatste, wat hij doet op zijn gitaar, dat schijnt nogal moeilijk te zijn. Ja, ik speel geen gitaar, maar ik ben ooit een keer bij een, uh, bij een soort eerste optreden geweest van, uh, van mijn uh, vriendin. Die, uh, die zat in een bandje. En uh, dat heette... Uh, hoe heet dat nou ook weer? Kung Fu Chicken heette dat. En daar zat een gitarist in, dat bandje. En die... Uh, ja, de, dat was op zich best leuk Dat uh, was wel een goede gitarist, hoor. Alleen ja, die had ook allemaal wel... Ja, die vond het ook wel moeilijk. En vooral het laatste, dat, ding, ding, ding, ding, dat... Dat kwam er toch niet helemaal goed uit. En hij deed dat dan op zijn uh, uh, gitaar. En dat... Ja, dat... Nee, dat was... Dat was het toch net niet helemaal. Start. Luc Ikink die sindsdien denk ik van, ach, dat doet hij dat toch wel weer knap. Die uh, gitarist van uh, R.E.M. Losing My Religion. Het is uh, half zeven, Goedemorgen. 10 maart 2013. Even kijken wat er uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag de grote improvisatieshow. Dat is een uh, show met onder andere Jamai, die zit daarin. En uh, het is eigenlijk een soort lama's... En uh, in goed gezelschap heb je nu ook een met Pieter Derks. Daar lijkt het een beetje op op RTL te zien. En uh, ene Johan Derksen met een Z, die zegt uh, het er het volgende over: De overeenkomst tussen PSV en De Grote Improvisatieshow. Die geeft ze allebei een opdracht mee. En het resultaat is uiteindelijk lachwekkend. <laughs> hashtag Happy Birthday Daan. Dat gaat over Daan Zwierink. Hij is van de nieuwe Nederlandse boyband hit Main Street. En die is vandaag jarig. Um, aan felicitaties geen gebrek. De hashtag Happy Birthday Daan is al de hele nacht trending topic. En Daan is 15 jaar geworden en klinkt ongeveer zo. Ja, het lijkt wel een Seems to blow me away Van, uh, nee, dat vind ik helemaal niks. Nou, dat klant, want het is ook niet voor jou gemaakt. Het is voor, uh, voor, uh, voor pubers van een jaartje of 13 gemaakt. Hè? Hashtag weet ik veel is ook trending topic. Nieuwe quiz van RTL 4 van Linda de Mol. Weet ik veel wordt ook wel weet ik veel genoemd. F-A-I-L. Thuis meespelen was namelijk niet mogelijk. De app werkte niet. En waarom de app nog niet werkte, dat, uh, dat weet ik veel. Historische feitjes dan. Vandaag werd in, 19, of in 1876 voor het eerst een telefoongesprek gevoerd. Het is Alexander Graham Bell die door de telefoon zegt: Mr. Watson, come here, I want to see you. Wat je wat dat betreft ook wel kunnen whatsappen of DM'en natuurlijk. In 2007 verbeterde de schaatser Sven Kramer in Salt Lake City, City zijn eigen wereldrecord. Op de 10 kilometer finishte hij in 12 minuten 41 seconden en 69 honderdste. En vandaag werd in 1923 de voetbalclub Villarreal opgericht. We feliciteren vandaag cabaretier Brigitte Kaandorp met haar 53ste verjaardag. Zangeres, eh, zangeres Emily Sandé is ook jarig vandaag. Die wordt 25 jaar en acteur Chuck Norris is jarig 73. Poh. 73, zegt hij. Er was vroeger een helte. Tegenwoordig is hij meer bekend om alle feitjes die over hem worden verzonnen. dan zijn films zoals Chuck Norris kan een draaideur dichtsmijten. En Chuck Norris is de reden waarom Baldwin zich überhaupt verstopt. Dus een soort uh, internetmeme aan het worden met Chuck Norris. Gefeliciteerd, Chuck. Uh, kijken waar het regent op de buienscan. Nou, uh, in grote delen van Nederland, in het oosten is het aan het regenen. Grote delen van het noorden is het aan het regenen. En heel Zeeland is bedekt onder een dikke laag met wolken en regen. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één man die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer-komeet, Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja. Uh, laten we snel gaan beginnen met, uh, met programma 1. Dat is uh, een ne nieuwe Nederlandse uh, drama-slash-comedy-serie. Uh, is het dan een komisch drama of is het een dramatische comedy? Hm. Dat, dat is altijd een beetje lastig om, om te zeggen. Uh, Charlie is gebaseerd op de Amerikaanse serie. Nurse Jackie, yeah. uh, met Halina Rijn in de hoofdrol. Daar nou ben ik niet een hele grote Halina Rijn uh, fan, maar ik ben benieuwd, uh, wel benieuwd hoe ze dit gaat doen. Uh, zij speelt een verpleegster, Charlie, yeah. uh, die dus uh, in het ziekenhuis werkt, want daar werken de meeste verpleegsters. En zij heeft, uh, eigenlijk leidt leid, leid een soort leven. Aan de ene kant is ze de, de, de, de hele professionele, zakelijke, strakke verpleegster, met uh, kinderen en een man thuis. En haar dubbeleven is eigenlijk dat ze ondertussen ook nog aan drugs verslaafd is, een relatie heeft met een collega, en en die, ja, die twee levens eigenlijk naast elkaar, dat is een beetje de basis van, uh, van uh, de serie. Oké, okay, en uh, zij heeft zich hier toch echt jaren op voorbereid? Tenminste, ik, ik kan me herinneren dat dit een jaar geleden ook al speelde. En klopt, want het is namelijk, uh, zij was al redelijk vroeg. toen de serie in Amerika werd uitgezonden. Uh, was zij er al redelijk vroeg bij als een van de eerste fans. En uh, nou ja, toen ze dus hoorden dat er uh, mogelijk plannen waren. om dit ook in Nederland te gaan doen, is ze daar gelijk opgesprongen. Ja. Uh, ja, je weet het in Nederland: uh, de ontwikkeling van dit soort series gaat. daar gaat echt uh, wel twee, drie jaar overheen voordat het uh, op, eindelijk op zender komt. Dus vandaar dat we uh, een jaar geleden al hoorden dat ze dit ging doen. En uh, is het vanaf komende maandag eindelijk te zien. Ja, nu zijn dit soort dingetjes in Amerika misschien nog net iets schokkender dan in Nederland. Hebben ze het ook nog aangepast, of is het echt. Een 1 op 1 kopie Nee, ze hebben echt wel geprobeerd om er een Nederlandse versie van te maken. Dus, dus kijk, een Nederlands ziekenhuis uh, loopt natuurlijk sowieso al heel anders... dan een Amerikaans ziekenhuis. En je moet ook volgens mij niet proberen om, uh, om uh, zo'n Amerikaanse situatie... dan ook op één op één te kopiëren. Dat werkt gewoon niet. Ja, dat dus, dus, dus is echt, echt wel heel anders. En mensen reageren hier ook anders, weet je. En, en ik snap ook wel dat de, de drugsgebruik en zo... dat is in Nederland misschien iets minder schokkend. Ja, en, en, en seks zijn we ook wel wat gewend natuurlijk. Maar uh, kijk, het blijft natuurlijk wel zo... dat je eigenlijk niet van verpleegsters verwacht dat ze ook drugs zijn. Nee. Dus in, in dat opzicht uh, de, de, de, de, blijft dat schokkend effect blijft wel overeind. Charlie, een zogenaamde romdrakom, zou ik het dan allemaal noemen, hè? Romonti rom romantische drama-comedy, romdrakom. Um, uh, waar is het te zien en hoeveel mensen gaan er naar kijken? Het is dus, uh, komende maandag te zien op Nederland 3 om vijf voor half tien. Uh, en en nou ja, Nederland 3 doet het goed uh, de laatste tijd als het gaat om, uh, om uh, Nederlandse uh, series. Dus ik gok op een 700.000 kijkers. Kijk, morgen allemaal voor de buis voor Charlie. Dan, programma 2, Bart. Dan gaan we naar het buitenland. We gaan naar BBC 1. Komende vrijdag is het weer Red Nose Day. Red Nose Day is in, uh, in Engeland is dat echt een, een, een heel groot ding. We zijn ze al, al maanden van tevoren mee bezig. Vergelijk het een beetje met Serious Request in Nederland. Mm -hmm. Een uh, grote landelijke uh, uh, goede doelenactie eigenlijk. Mensen die allemaal dingen gaan organiseren om maar zoveel mogelijk geld op te halen voor, voor goede doelen. Uh, en het is dan ook niet zo dat het, uh, zoals in Nederland, dan Serious Request koppelt zich natuurlijk altijd aan... Eén specifiek uh, uh, onderwerp. Zoals dat nou schoon drinkwater is. Of het opruimen van landmijnen. Uh, de, ze kiezen er altijd één ding uit waar ze dan uh, voor kiezen. Ja. En Red Nose Day uh, pakt het eigenlijk wat breder aan. Die gaan eigenlijk gewoon... Ze proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat geld wordt dan achteraf verdeeld onder verschillende... Goede doelen. En dan moet je wel aan denken dat het uiteraard gaat, natuurlijk, een deel naar arme kindertjes in Afrika. Maar er wordt ook, ook uh, geld besteed aan uh, goede doelen in, uh, in Engeland zelf. Oh ja. Hè, minder bedeelde kinderen, bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, ouderenzorg, dat soort dingen. Um, en dat is, dat is een, een enorme actie. En Red Nose Day, dat heet eigenlijk een beetje omdat dat, nou ja, het symbool is een beetje zo'n rode clownsneus. Mm -hmm. we hebben het in Nederland we hebben we het ook een keer geprobeerd. De FARA en BNN hebben dit uh, ooit op poten gezet. Onder leiding van uh, onder andere Claudia de Brij. Is hier niet zo heel erg aangeslagen. Ik vermoed eigenlijk dat het ook een beetje met Serious Request te maken heeft. Uh, want ja, één, één landelijke goede doelenactie is eigenlijk wel het maximale wat we aan kunnen yeah. volgen En uh, nou ja, Red Nose Day is, is wat het altijd belangrijk is: het lijkt een beetje op Comic Relief. Hè? Dat is ook zo'n zo grote actie. Dus oh, ja. Heel veel humor, heel veel uh, leuke dingen voor uh, een goed doel. Dus uh, komende vrijdag is dan ook vanaf 8 uur tot, tot diep in de nacht... is dan die, uh, die show te zien met allemaal muziekoptredens. Een speciale aflevering van uh, de Graham Norton Show. Oh, die gaat proberen om een soort wereldrecord te vestigen. Namelijk zoveel mogelijk vragen stellen in één talkshow. Dus hm. je mag ook nog je vraag opsturen. En wie weet gaat hij uh, je vraag nog stellen aan uh, een scala van gasten. Want er gaat natuurlijk ook enorm veel gasten uit, uh, uitnodigen... Yeah. om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus uh, Red Nose Day. Al is het alleen maar omdat je dan ook even kunt zien... Hoe ze dat in het buitenland aanpakken. Ja, vrijdag, 8 uur, bij de BBC. Nou ja, moeilijk te peilen hoeveel mensen daarna gaan kijken. Maar uh, ja, doe ze gewoon. Miljoenen. <laughs> dat is de pak die we ja. Miljoen Miljoenen voor Red Nose Day. Vrijdag dus, bij de BBC. En dan gaan we nog iets downloaden. Dat doen we altijd, hè? Ja, nou, hoewel ik deze week niet, niet zozeer een, een downloadprogramma heb... in de, in de, uh, de ware zin van het woord, zeg maar. Mm -hmm. Want ik heb even een webserie uh, geselecteerd. Dus dat hoef je eigenlijk niet te downloaden. Kun je gewoon kijken uh, onder andere via YouTube. Yeah. Dat heet de Gore Burger Show... En dat is echt een van de meest absurdistische programma's die ik ooit gezien heb in mijn leven. Uh, het is ook maar acht minuten per aflevering. Dus het is heel goed te behappen als je ergens nog eens een keer even tien minuten staat te wachten totdat je, je aardappels klaar zijn. Yeah. Uh, dan kun je even de Gore Burger Show kijken. En dat is uh, uh, in essentie is het, het is een Japans programma een soort Japans uh, uh, nieuwsactualiteitsprogramma. actualiteitprogramma wat, wat is overgenomen door een buitenaards wezen. Die heeft ook uh, uh, de presentator opgegeten. Dit klinkt yeah. allemaal heel raar hoor. Yeah. Uh, uh, uh, en dat, dat wezen heeft dus de, de show opgenomen. Een soort hele grote blauwe. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Enorme, enorme bek heeft die ook grote tanden en zo. En uh, houdt nogal van mensenvlees. Dus er zit ook nogal veel. Uh, er wordt ook wel eens uh, wat, wat bloed in, uh, in uh, verspild. Uh, in, verspeeld in, in het programma, maar het is echt heel erg grappig om naar te kijken. En hij uh, interviewt uh, uh, allemaal uh, artiesten. En uh, die krijgen onder andere uh, rare quizzen voor hun, uh, voor hun kiezen. Uh, het is niet heel erg serieus. Het is gewoon heel erg flauw om naar te kijken. De Gore Burger Show. Nou, Alleen zet... onder het zo'n Ja, zeker. Ik ga zeker even kijken. En ik plaats een linkje op mijn eigen Twitter naar de Gore Burger Show. Te zien dus op onder andere YouTube. Dankjewel, Bart. En ik spreek je volgende week weer. Tot volgende week. Can't seem to find is 25 jaar geworden vandaag. Je hoorde next to me. Goedemorgen. 10 minuten over half 7. Een angst dat mensen je horen. Of bang dat je een geur achterlaat. Of gewoon heel erg proberen om niet te plonsen. Poepen op openbare toiletten is niet voor iedereen een peulenschilletje. Maar als je moet, dan moet je... Charlie is van Bierden University en ging op pad om te kijken hoe het staat met het poepgedrag van Nederlanders wanneer ze buiten de deur zijn. Ja. Op een openbaar toilet blijkt lang niet makkelijk voor iedereen. Beb is toiletjuffrouw in de poort in de Belmer van Amsterdam. En die weet er alles van. Kan u mij een beetje vertellen hoe uw dag hier eruit ziet als u ochtends binnenkomt? Uh, ja, dan begin ik er het toilet open te gooien. Papier bij te vullen, handdoekjes bij te vullen. Kijken of er zeep genoeg is. Nou, en dan maar wachten tot de klanten komen. Komen er heel veel mensen hier die nummer 2 doen? Ook wel, ja. Ja, behoorlijk. Ja. Kan u dat aan ze zien? Nee, ze dus blijven we wat langer weg. Na de week het wel. En als, uh, als u dan denkt dat iemand nummer twee heeft gedaan, gaat u dan meteen naar het toilet om te kijken of het oké okay is? Ja, ja. Spuitbusje mee, doekje mee, dweiltje mee, dan is het weer keurig. Sommige mensen die hebben een beetje gêne met poepen op openbare toiletten. Ja. Merkt u dat hier ook? Nou nee, nee hoor. Het nee. zit hier altijd rustig, zeggen ze. Is het ook wel eens echt heel smerig? Oh ja, dat wel. Of tegen de muren dan hoor. Nou, dus, uh, die regen gaat of zo. Het zet alles vol. Ja, net zacht moet zijn. Of ze zeggen, het toilet is erg smerig hoor. Het was al dat ik binnenkwam. Nou, dat weet ik genoeg. Er zijn hier ook mannen van de winkeltjes. Die komen samen met een plastic tasje. Goedemorgen. Dankjewel. En uh, hebben ze een flesje in zitten? Dan gaan ze naar, eigen spoel of, uh, als ze naar de wc zijn geweest. U zegt dit is nummer twee. Waarom? Als hij moet plassen, dan is hij zo heen en weer. En ik hoor de deur. Dus eigenlijk moet naar nummer twee. Oké, okay, we hebben sterk het vermoeden dat er een nummer twee is gedaan... Dus we gaan nu uh, de mannen-wc in. Even ruiken eerst. Ja, het ruikt wel. Mwah, het is nog degelijk. Ja. Er wordt gespreid. Zal ik even de wc-borstel er doorheen halen? Nou, hoef je het hoor. Hij is schoon. Ja, schoon genoeg. Poepen in het openbaar blijft een beetje een ongemakkelijkheid. Van de meeste mensen die naar de wc zijn gegaan, zijn ze allemaal gaan plassen. Of hebben in ieder geval gezegd dat ze gingen plassen. De ene meneer die wel gebruik heeft gemaakt van het openbaar toilet om te poepen, had ook geen zin om daar iets over te vertellen. Dus de gêne van poepen in het openbaar blijft nog steeds bestaan. Gek eigenlijk dat ze daar geen zin in hadden om daar iets over te vertellen. Je dat niet. Hè. Heel apart. Goedemorgen, dit is The Feeling met Film Feel My Little World. the plane Geworden met de feeling and film my little world. Het is vandaag uh, zondag 10 maart, precies 47 jaar geleden, dat de bekendste en berustste rookbom van Nederland is afgestoken. Tijdens het huwelijk van onze nu nog Koningin Beatrix en haar Prins Klaus onderstonden er relletjes en er werd zelfs een kip richting de koets gegooid. Maar nu, anno 2013, zal de inhuldiging er nog steeds zo uitzien? Dat vragen wij ons af. Ilan van BNN University sprak oud-politiecommissaris Joop van Riezen... die de relletjes in 1966 van dichtbij meemaakte. De trouwdag van de 10e maart ziet een feestelijk versierde dam... wijd aan de voeten van het Koninklijk Paleis... met de gouden koets gereed om het bruidspaar door Amsterdam te rijden. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten. En daarmee de onthulling. Hoe ziet de bruid eruit? Hoe is haar boeket? Hoe haar hoofdtooi? Meneer Van Riesen, we staan hier in de Raadhuisstraat. Waar was precies die beruchte rookbom gegooid? De rookbom is gegooid in de bocht hier in de Raadhuisstraat. Net toen eigenlijk de de koets, de Gouden Koets vanuit de Westkerk, waar dus het paar getrouwd was, uh, begon met de rijtour. Dus eigenlijk aan het begin van de rijtour hier in de richting Raadhuisstraat, in de richting van het paleis en uh, het centrum weer. En um, ja, eigenlijk is dat toch redelijk uniek geweest. Want in die tijd een rookbom gooien, dat leek wel alsof het een aanslag was. Zo werd het gevoeld, denk ik, ook door de, door, door de Nederlandse burgers geworden. Dat de Gouden Koets komt nu ook in de brede Raadhuisstraat... waar ondanks de stromende regen vele toeschouwers bijeen zijn. Het is in deze straat dat relbeluste onruststokers rookbommetjes werpen... die echter de voortgang van de stoet naar de kerk niet hinderen. Aan het eind van de middag kwam ik hier op de Dam. En eh, eigenlijk was, was het hele huwelijk al voorbij. Eh, en op dat moment ontstonden de rellen op de Dam. Als ik die rellen vergelijk met 1980... Ja, dan stelden het ook allemaal niet zoveel voor. Maar toch hetzelfde als met die rookbom. Nederland kijkt daarnaar en zegt, ja, dat is toch wel, dat is toch eigenlijk wel verschrikkelijk. In die tijd in 1966 waren er ongeveer iets meer dan duizend agenten uh, ja, in functie. Uh, 1980 waren het er natuurlijk een stuk meer. En uh, 2002 tijdens het huwelijk van Willem-Alexander nog meer. Hoe gaat het er 30 april uitzien? Ik denk veel agenten. En veel uh, ludieke acties en rookbommetjes? Nee, dat, dat denk ik niet. Het is een heel andere tijd. Um, Nederland, denk ik, heeft behoefte aan feest. Vindt het toch een, gewoon een soort combinatie van een geweldige koninginendag samen met een kroning. Nou, dat wil men vieren. Het enige gevaar wat er zou kunnen inzitten is dat... Um, als de massa te veel mensen gewoon naar Amsterdam komen... Ja, dan krijg je een soort massa en het, in een massa kunnen dingen altijd fout gaan. En welk feestje gaat leuk worden? 1966 of uh, 2013? 2013, ben ik van overtuigd. Het is echt veel meer een feest en er zijn absoluut geen negatieve gevoelens. Er is een uh, ja, echt plezierig gevoel over. Dit is, dit is leuk. De Beiden spraken aan het einde van de bewogen dag hun verlangen uit. Dat het vertrouwen van het volk het mogelijk zal maken. Dat ze samen kunnen werken aan de toekomst van het land waarvan de Amsterdamse Dam op dit moment het middelpunt was. Aldus Filip Bloemendaal. Leuke man. 7 tot 800 bezoekers. Zoveel moeten er gaan komen op 30 april in Amsterdam. En volgens Joop van Riesen wordt het dus één groot feest zonder een enkele rel. Tenminste, dat mogen we dan maar hopen. Maar heb jij wel eens een relletje meegemaakt? Nou, een relletje? Nee, maar een uh, gevecht en zo, dat wel. Een keertje was een meisje. De fiets, uh, de fiets uh, voorbij en... Uh... Ze gaf de een verkeerde houding namen. Dat was in haar jongere jaren, Ja, ja, ja en ze gaf een verkeerde houding namen en dat accepteerde ik toen niet. En een maatje van mij die was aan het vechten. Ik heb voor de rest niet gezien wie er, wie er begonnen was, maar dat maakt in ieder geval niet uit. Ik probeerde uit elkaar te halen, ik kreeg zelf een klap. Ik ben achter getrokken door een paar vrienden van mij. En voordat ik het wist, was het al, uh, was het al over. Het was uh, met de dag een paar jaar terug. Toen uh, was zo'n gozer, die was mij echt super lang aan het bedreigen. Heel naar haar zo. Toen kwam ik op de dag tegen en toen begon hij te schreeuwen. Toen heb ik hem een klap op zijn, uh, zijn bek gegeven. <laughs> Heeft hij zijn neus gebroken? Uh, is hij uiteindelijk weer naar de politie gegaan? En dat is eigenlijk nog een hele zaak geworden die ik uiteindelijk gewonnen heb, omdat hij me bedreigde. Dus dat was wel grappig. Was dat, uh... Afgelopen weekend zijn we uit geweest, kwamen er een paar gasten naar een vriendinnetje van mij toe. En die begonnen eruit te schelden voor kankoer, uh, weet ik het allemaal. Er kwam de politie bij, zijn we weggegaan en nu werden we opgepakt. Ja, echt vlekkeloos zijn de huwelijken en inhuldigingen bij het koninklijk Huis nooit verlopen. Vraag is dan ook, gaat het straks wel goed? Sian Schaap is veiligheidsadviseur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is nou de beste manier om zo'n inhuldiging op 30 april te beveiligen? Nou ja, de beste manier begint bij inderdaad de basis. Uh, goed kijken naar welke risico's hebben we nou eigenlijk uh, bij zo'n evenement. En dan hebben we het aan de ene kant over de publieksveiligheid... en aan de andere kant over de beveiliging van de hele situatie. Mm -hmm. en, en, maar ja, ja, het zijn toch 800.000 mensen wat ze verwachten. En die willen eigenlijk allemaal maar één ding en dat is naar de dam. Maar dat, dat past natuurlijk niet. Nee, dat past niet. En daar wordt gelukkig in Amsterdam altijd wel heel goed over nagedacht. Hè? Dat uh, zie je nu ook wel weer. Uh, ze, ze hebben feesten bedacht die er toch voor gaan zorgen dat het publiek in ieder geval al gespreid gaat worden over niet alleen Amsterdam, maar zelfs uh, een uh, Sensation Orange Feest uh, buiten Amsterdam. Ja. Uh, dus, dus daar wordt wel over nagedacht. En tegelijk zie je de burgemeester dus ook dingen roepen als... Uh, ik zou zelf niet naar de Dam zijn gegaan. En daar, dat doet hij ook niet voor niks. Uh -huh. uh, daarmee schrikt hij ook een deel van de mensen achter om dat te gaan doen. Ja, ja dus dat zeggen ze eigenlijk nu al. Uh, ver van tevoren zeggen ze eigenlijk al van nou, ik zou het niet doen. <laughs> Naartoe gaan. Ja, klopt. Dat hebben ze destijds bij de invoering van het Nederlands elftal ook gedaan, 2,5 jaar geleden. Uh -huh. Toen hebben ze ook een communicatiestrategie uh, gebruikt. Hè, waarbij ze dus inderdaad van, lang van tevoren, zo lang mogelijk als dat kon in ieder geval, een paar dagen van tevoren al zeiden, nou, u mag naar Amsterdam komen, maar houd er rekening mee. Er dus zijn er wel risico's aan verbonden. Ja, ja. Dus dan, uh, dan, en dan, dan schrik je mensen eigenlijk een beetje af. Ja, een deel van de mensen. En dan moet je natuurlijk als eerste denken aan de mensen met een kinderwagen... De mensen met een rollator en dergelijke. Die zal dan toch denken van... nou. Laat dit feestje maar aan mij voorbij gaan, want het lijkt me niet zo handig om in die massa te gaan staan. Nou. Een ander deel komt wel, maar dat is niet erg, want het moet natuurlijk ook weer niet uitgestorven worden. Is de Dam wel een handige plek om dit, uh, dit soort dingen te doen? Want ja, het, is, uh, het is misschien wel een open terrein, maar ja, daar omheen zitten allemaal kleine straatjes en zo. Um, nou ja, vanuit beveiliging gezien is het natuurlijk niet de meest ideale plek, want er zijn inderdaad allemaal kleine straatjes en er zijn ook allemaal uh, ramen omheen waar allerlei mensen achter zouden kunnen staan. Uh, maar ja, je probeert natuurlijk ook altijd een goede tussen uh, een mooi feest en traditie en dergelijke en de veiligheid. En ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeester ook heeft gezegd... nou, we willen wel een open feest kunnen blijven houden. Het moet wel gewoon allemaal kunnen in Amsterdam. Ja. Maar daarmee, um, eigenlijk wat hij daar dus ook mee doet... is een zekere mate van... Uh, wat we dan in, de, in deze wereld de, een restrisico, een zekere mate van restrisico accepteren. Ja, ja er is of, sowieso niet een Niet alle klein risico's, risico's kunnen worden afgedekt. Er nee, dus het blijft ja, ja. een stukje risico over en dat accepteren we. Ja, ja. Nu denk ik ook van ja, er zijn de, de, de, de, de nieuwe koning is er straks en uh, de, de, de, dat is nogal wat. En zijn er ook bijvoorbeeld sluipschutters aanwezig die dan op daken gaan loeren naar, uh, naar, naar echt zware ongeregeldheden, mensen die iets kwaads willen doen? Ik kan me heel goed voorstellen dat er een aantal sluipschutters aanwezig kunnen zijn bij zo'n evenement. Um, ik weet het niet, maar ik kan het me wel voorstellen. Maar wat je hier wel moet realiseren is dat het ook voor uh, de politie, voor de gemeente, natuurlijk niet ideaal zou zijn als een sluipschutters zou moeten ingrijpen. Hè? Ik bedoel, dat geeft een heel naar gezicht. Ja. Uh, wat je dus veel gauwer zou gaan zien als iemand uh, kwaad in de zin heeft. Zo'n vaccinelichtgooierachtig type bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat er mensen in het publiek uh, lopen en dan, dan vanuit de politie of uh, vanuit speciale eenheden... Uh, die niet opvallend uh, zijn uh, gekleed als politieman, maar die dus wel kunnen ingrijpen op het moment dat het misgaat. Ja, ja, van die mensen die dan in burger rondlopen erbij. Precies. Ja. ja, dat zie je eigenlijk bij ieder groot evenement waar de koningin of uh, de kroonprins uh, op bezoek komt... Uh, van, van, van inderdaad het jaarlijkse koninginnedagbezoek tot uh, een, een bezoek aan het fruitkoorso van Tiel. Dat ja. mensen zitten er al tussen. Ja. We hopen op een mooi feest 30 april daar in Amsterdam op de Dam. Schaap, veiligheidsadviseur, dank. Ja, dankjewel. En nog een hele fijne ochtend. Tot zover start. We hadden het vandaag over de celebrity-kapper. Sofie ging langs om wat roddels uit de showbiz op te pikken. Het is echt zijn vak en ik moet hem daar blind vertrouwen. Als hij zegt dat het mij het beste staat, dan geloof ik hem, want ik heb gezien wat hij met andere, andere mensen doet. En dat staat ook altijd goed. Hij en met over van alles en nog wat. Ik heb hem over mijn affaire verteld met Maxima, maar niemand gelooft het. Nou, dan, dan gelooft <lacht> niemand het. Ja, ja. En Daan ging op pad om de onthulling van de supportersbus van GVVV te bekijken. Was dat nu noodzaak of om indruk te maken op de plaatselijke tegenstander. Ik stoelen, maar dat uh, is toch wel even een ooguitsteken, denk ik. Als je ziet, als wij uh, zoals net allemaal buiten staan, dat heup boven door het raam zitten te kijken vanuit uh, Katine... ja, dan uh, is dat wel leuk uh, voor onze kamer natuurlijk. Hier in de Radio 1 Katine, Kiva Alouche meteen. Dit is de zondag. Wat gaan jullie doen? Uh, praat jij wel eens over de grote vragen van het leven? Nou, soms, ja. ja. ja. ja. Nou, er is een academie voor, de Academie voor Levenskunst... opgericht door onder andere Erik Paul... Daar ga ik zo meteen mee praten. Mooi verhaal zo meteen. In dit is de zondag. Op deze zondag 10 maart. Veel plezier erbij. Tot zo ver start. We spreken je volgende week weer. Tot dan. We wij af in de veerhaven van Texel. Vroege Vogels vaart deze week naar Texel, want we hebben heel leuk nieuws... ...dat iets te maken heeft met deze stem. Kijk eens aan die vsb ja. dat moet gered worden. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig schitterend, maar natuurlijk ook stroomvervelend. Huh? Dat is natuurlijk Jan Wolkers uit ons archief. We praten met Carina Wolkers over... ...dat nieuws hoort u straks van 8 tot 10. Met natuurlijk ook nog heel veel andere maartnatuur. Kiewieten... Werkuilen, plevieren, nest en mollen. Radio 1 vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.